De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, is het er met zijn Franse ambtgenoot over eens... ...dat de NAVO zijn acties in Libië moet opvoeren. Vanochtend zei de Franse minister Juppé dat de NAVO te weinig doet om burgers te beschermen. Vooral rond de stad Misrata zou de Libische leider Gaddafi nog veel zwaar geschud hebben staan. Juppé riep het bondgenootschap op dat te vernietigen. De Britse minister Heek benadrukt dat Groot-Brittannië de afgelopen weken... ...niet voor niets extra vliegtuigen beschikbaar heeft gesteld. Koningin Beatrix is begonnen aan een vierdaags staatsbezoek aan Duitsland. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn erbij. Het is de tweede keer dat Beatrix een staatsbezoek brengt aan Duitsland. De eerste keer was in 1982. De koningin werd ontvangen door bondspresident Wolf en dienstvrouw... en er is ook een lunch met bondskanselier Merkel. In Amsterdam is een Britse man opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Breda. Vorig jaar zomer kwam een jongen van 12 erbij om het leven op een woonwagenkamp... De woonwagen waarin de jongen woonde werd door een groep mannen met automatische wapens onder vuur genomen. De 24-jarige Engelsman wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. De politie vermoedt dat de schutters een zakelijk conflict hadden met de bewoners van de woonwagen in Breda. De Vlaamse auteur Tom Lanois schrijft het boekenweekgeschenk 2012. Lanois is een van de meest gelezen Belgische auteurs. Een van zijn bekendste romans is Kartonnen Dozen uit 1991...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 We'll be right MM Text TV op kanaal 45, 45. Away up high, I feel good. See ya. ZANG langzaam aan gaan